Met het, NOS -journaal. het aantal coronagevallen in Nederland is gestegen naar 128, meldt het RIVM. Dat betekent dat er ten opzichte van gisteren 46 patiënten zijn bijgekomen. Vijf van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis, de rest zit in thuisisolatie. Eerder vandaag werd bekend dat een man van 86 uit de Hoekse Waard aan het virus is overleden. Hij is de eerste coronadode in Nederland. Bij een aanslag in de ambassadewijk in Tunis zijn volgens persbureau AP vijf politieagenten omgekomen. Dat zou bij een controlepost dicht bij de Amerikaanse ambassade zijn gebeurd. Volgens Tunesische media deden twee, Amer twee mannen op een motor alsof ze agenten iets wilden vragen. Vervolgens lieten ze een bom afgaan. Rotterdam begint dit jaar met de bouw van 700 tot 1000 flexwoningen. De gemeente hoopt dat dat een oplossing is voor veel mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. De tijdelijke huizen kunnen veel sneller worden gebouwd dan gewone huizen, zegt de gemeente Rotterdam. Ze zijn vooral bedoeld voor starters, jonge leraren, agenten en mensen die snel moeten verhuizen vanwege een scheiding. Een deel moet dit jaar al klaar zijn, een ander deel volgend jaar. Ridouan Tachi is volgens zijn advocaat ernstig mishandeld bij zijn arrestatie in Dubai. Advocaat Wesky zei in de rechtszaal dat Tachi onherkenbaar was door verwondingen en zwellingen en dat hij nauwelijks nog kon lopen. Tachi is vandaag zelf niet bij zijn berechting in de zwaarbewaakte rechtbank in Amsterdam-Osdorp. In de omgeving stonden voorafgaand aan de zitting veel zwaarbewapende agenten. De zitting werd even stilgelegd omdat Wesky een aantal namen wilde noemen van betrokken opsporingsambtenaren. De rechtbank voorkwam dat uit veiligheidsoverwegingen. Het weer vanuit het westen opklaringen, maar nog wel kans op een bui. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het is 8 graden. Morgen bijna overal droog en zon. Zondag weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers de Verkeer hart van de ANWB.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 show No one knows just what to say It's like we Op die eerste dag was ik zo van slag Oh, ik wil je niet in mijn armen en ik weet niet wat dat we vallen van En daarom denk ik, ik om je te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de mij bezweken De Dat komt niet proef als jij je niet meer bent Baby, yo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 Sinceramente, het duele recordarte. Si, si tu, tu no ta la soledag, gana el combate. combate. La luna no sale, si no te vuelva a ver. ik denk, ik kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen vergeten. Ik ben al onder de eeuwen aan mij bezweken. De maak komt niet op als jij er niet meer bent. <laughs> My friends with my riches Think without therapy Mind no addiction Who ever said money can't solve your problems Must not have had enough money to solve them They say which one I say money the wrong number Black card is my business card The way it be setting the tone for me I don't need a break But I be like, put it in the bag Yeah, When you see the max, it's that good Like my, yeah Go cool from the top to the booth. Make it up back in one loop Give me the loot. Never mind, I got the juice Nothing but never we shoot Look at my neck, look at my neck Ain't got enough money to pay me respect Ain't nobody when I'm on the side If I like it, then that's what I get, yeah